Veel andere bedrijven hebben het gebruik van hun medicijnen... voor executies al eerder verboden. Sommige Amerikaanse staten grijpen nu terug op andere executiemethoden zoals de elektrische stoel, de gaskamer of het vuurpeloton. Bij het LAX is een recordaantal van ruim 22.000 klachten binnengekomen... over het VWO-examen Nederlands. Veel kandidaten klagen dat ze niet aan de laatste twee vragen zijn toegekomen. De 2MBO begon gisteren aan zijn examen zonder meer voor Frans... Daarover kwamen zo'n 300 klachten binnen. Bijvoorbeeld van scholieren die verrast waren... dat de vragen dit keer niet in het Nederlands werden gesteld. Het weer nog bewolking overheerst vandaag... en in de loop van de dag valt er ook soms een bui. Nu en dan breekt even de zon door. Het wordt fris met 11 tot 13 graden. Met pinksteren wordt het fris en wisselvallig. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Die vrouw heeft je beet genomen. En dan weet je er toch nog zo'n leuk plaatje van te maken. Nou, ik vind het echt heel bewonderingswaardig hoor. Uh, John Newman en Cheated, hij heeft wel meer platen gemaakt. Dus we eens even kijken, want ik blijf een beetje hangen met deze platen. Maar goed, dat heb je, als je iets leuks vindt, dan kan je soms dus aan blijven hangen gewoon. Het is dus, uh, de zaterdagmorgen negen minuten, nee, zes minuten over 9. Ik draai de ballon. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Op 14 mei, en daar is weer een leuk stukje geschiedenis aan... Brandlos. Ik spreek hier Patrick Hermes, heet het? Hamels. Hamels, denk ik. Het is een beetje apart geschreven. Hij pleegt zelfmoord in uh, 1993 in de gevangenis. Hij uh, wordt de wereldberoemd. Hij wordt beschouwd als de Belgische topgangster. Hij werd beroemd in 1989... omdat hij een oud-premier Paul van den Boyand ontvoert. En uh, verder uh, handelde hij in drugs. Hij heeft bankovervallen gedaan, geldtransportovervallen. Als je dat allemaal leest, denk ik... Man, daar moet een film over zijn. Hij had hele rijke ouders. Hè? Want die ja. vader had, had uh, echt een hele dure nachtclub. Die mocht hij dan doen. Ja, die is in uitsmijter. afgefikt. Ja. Maar uh, ja, waarschijnlijk in de fik gestoken. Weet je? Foute Dat vriendjes en ook heel veel vriendjes... die het gewoon leuk vonden om eens te kijken. Als een, ja, een andere bezigheid. Je verveelt je gewoon. Ja, verveel je gewoon. Echt niet, je niet vanuit geld opereren, maar gewoon vanuit verveling. Kijk hoeveel uh, we kick, kunnen komen. De kick van ermee uh, wegkomen. Dat is het denk ik, vooral de kick. Ja. Ja. En hij werd vooral bekend om zijn grote lichaamslengte... en opvallende blauwe ogen... Hij werd ook wel genoemd... Hoe weet hij nou ook De genoemd? De witte reuze of zo. Uh, oh ja. Le Grand Blond. Le Grand Blond. Le Grand Blonde. Le Grand Blonde. Le Grand Blonde. Ja, dus ja. dat moet een mooie man zijn geweest. Wauw. Die... Heel veel voor elkaar kreeg. Oh. Maar goed, hij werd niet zo heel erg oud. Maar goed, nee. wat gebeurde er nog meer? nog meer? Ja, in 1796 was dat alweer... werd dit eerste vaccinatie... Uh, uh, werd uh, uh, ja, gebruikt. Ja? En dat was tegen de pokken. Okay. Nou ja, en, uh, ik, het verbaast me dat dat al in 1700 was. Joh. Dat is wel lang, ja. Nou, bijna 1800, maar... Ja. Ja, Edward Jenner. En het was, hij deed het met koeienpokken, hè, in eerste instantie. Ik heb ja. hem echt ingelezen, deze ja. keer. Ja, en uh, hij merkte dat bepaalde mensen die met dit dieren werkte niet. De pokken kregen een anderen weer wel. En het was weer 10% van de mensen die destijds leefden die overleed aan de pokken ja, ja, Dat is echt ja. ongelooflijk. Goed, wat er meer speelde is dat in 2011 de finale van de Festival in, in Düsseldorf was dat. En Duitsland uh, uh, in Duitsland vinden dat plaats. En wie was nou de winnaar als er bijt, met deze plaat. Ik moest ook even goed luisteren. Ken ik hem nog? Nee, ik ken hem niet meer hoor. Nee. Dit, dit was de eerste plaats van het Eurofysische Ja, maar dat, die was toen in Duitsland, maar doordat Duitsland het jaar daarvoor waarschijnlijk gewonnen had. met een ander Duits plaatje. Ja, Dit was, was natuurlijk Azerbeidjan, dit was niet ja, in Duitsland. Maar het heeft gewonnen. Dit was natuurlijk in Duitsland gehouden omdat Duitsland het jaar daarvoor gewonnen had. Ja. Maar daar heb je niet naar gekeken. Nou goed, even kijken of dat dan. Hoe, hoe, hoe klonk dit nou weer? Dus deze hebben we gewonnen in 2011. Hoe klinkt ook weer onze inzending? Nou, dat heb ik even gezien om helemaal te drijven. Kort gewoon. Ook suf. Ook suf. Oké, okay, gaat niet winnen. <laughs> geen punt. Geen, ja, geen probleem. Ja, oké. Okay. In uh, Haarlem in 1913, dat is dus inderdaad 103 jaar geleden nu, wordt het Frans Hans Museum geopend. Waar ligt dat? In Haarlem. In haar. Waar? Waar is dat? Ergens daar, bij uh, groot of klein... Ja, maar Haarlem maar ligt hoor. Ja, man, hou op, zeg. Hallo, Hij woont er zelf. Jij, ja, ja dus okay. Maar goed. Uh, ik, ik en dacht, uh. in 1940, dat is wel heel ernstig geweest... dat de Duitse loefwaggen... heeft toen Rotterdam Strijden en Strijden-Sas gebombardeerd. Ja. Hele kern van Rotterdam weg. Erg compleet, helemaal weggevaagd. Dat is bizar. Er zijn natuurlijk ook nog uh, pas lezen nog een film gemaakt met, uh, hoe ik, weet ik weer ook weet het ja, Jan begende... Smit? Jan Smit ja. daarin gewaar. Oh, man, die moest afzien om dat te spelen. Ja. Echt bizar. Even kijken, uh, hebben we het zo een beetje gehad? Ja, dat 2009 je... wordt uh, de telescoop Hessel door uh, een samenwerking met de Plak Observatorie. Door de Europese uh, ruimtevaartorganisatie. Uh, ja de ruimte ingestuurd. Oh, oké. Okay. Altijd leuk stukje ja, geschiedenis over de ruimte. Ook, het is vandaag ongetwijfeld de feestdag in Israël. Yeah. Want David Ben-Gurion proclameert met de Israëlische onafhankelijkheidsverklaring... de onafhankelijke Israëlische staat. Dus uh, ik denk dat over twee jaar dat er daar een feest is. Want dan is het 70 jaar, als ik het goed heb. Ja, okay. want ze zijn ook, het gaat daar ook zo goed. Nou ja, je mag, dan mag je ook wel vieren dat je er nog bent. Ja, dat is wel Ja ja goed. Nou goed, tot zover even wat er gebeurde door de jaren heen. Op 14 uh, mei, straks de verjaardagen Eerst een moppie muziek, dames en heren. Start de band maar hoor, ik ben er klaar voor. De last share poppies hebben momenteel een grote hit met uh, Aviation. Maar uh, Arctic Monkeys vind ik toch even beter. Arabella.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 Behind that little lady sitting on the glass in side, it's much less picturesque without her catching. a catch in the light the horizon tries but it's just not as kind on the eye <laughs>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 Nu ben ik met de Nu dan. Ja lekker. Ik vind wel dat je een beetje wilde muziek hebt. Oh, oh man. Ja was dat klaar. ik denk ik ga het goed maken. Vorige week was hij jarig Van Helden, hoe heet je voornamelijk weer? Max Van Helden, de, de drummer van de Arctic Monkeys. Toen had ik geen artik monie voor de hand. Ik denk, nou maak ik het nu goed. Ik denk aan Helter Skelter met Van Helder. Dat was niet een van de film die zo heette. Helder Skelter, ja, dat was Charles ja. Ik ging het niet over Charles Manson. Ik weet niet of het Charles Manson ging, maar goed. Die werd door Helder Skelter van de Beatles geïnspireerd om uiteindelijk die moord te plegen op Teten. Maar goed. Van Romot Polanski, weet je wel, die vrouw. Goed, ja, uh, ja, om niet helemaal weer in de geschiedenis te, veranderen, te verplaatsen. Gaan we het hebben over, over de, de verjaardag. man, yeah. gek. Goeie Wie is je jarig? Ja. Het is vandaag uh, exact 130 jaar geleden dat. Abraham Tuszynski geboren werd. Hij van de bioscoop in Amsterdam. Goed, dus jaar, Ja, hij leeft niet meer natuurlijk. En ja, Tuszynski is ook allemaal dood, toch? Nou... Het is allemaal uh, vuur geworden, vuur. Een beetje uh, vergane glorie. Ja, vergane glorie. Check. Ja, en in uh, 1952 werd geboren Robert Simikis. Uh, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Nee? Maar dat is de regisseur van onder andere Forrest Grump. Forrest Gump. Oh ja. ja. Van Run Forest, Run! Ja. En uh, van de uh, Back to the Future Part 2 en Part 3. Oh, vandaar dat die zo slecht waren. Die waren door ander, een andere regisseur gemaakt. Juist. Deel 1 was zo leuk en deel 2. Wat is dit dan voor ratio? Ik vond nou. wel de scène dat hij de trap oploopt. en dat hij een overstap van de ene trap naar de andere trap. en dat hij dan zijn oh, achtervolger sorry. kwijtraakt. Dat snap ik niet. Dat heb ik nog geen niet al bedacht. Back to the Future heeft hij wel ook gedaan. Ook deel 1. Ja. Oké, okay. okay. nou ah. goed, dan klopt het allemaal. Bobby Darren uh, werd geboren in 1936. Hij overleed helaas alweer uh, in uh, 1973. Uh, uh, vlak na een hartoperatie. Hij had één klein hitje waar hij groot mee werd. en dat is deze plaat: Beyond the Sea. Oh man, dit is echt zo leuk zoet. Ja, je wordt wel gebruikt in tekenfilms. Ja, klopt. Maar. je ja, vrouw van deze toch, plaat. Hij heeft nog andere plaatjes ook. Ja, hij heeft andere plaatjes. If I were a carpenter. dat is ja, ook zo'n nummer. And you was... were my lady, would you marry me anyway? Maar die was toch van, dat was toch van de Carpenters? Uh, nee. <laughs> En, uh, en ook Mac The, Knife. Mac the Knife is ook bekend. Oh, oké. Okay. Nou goed, ik pak dus om even een rugje van de ik zee. Ik ga zo Mac The Knife opzoeken. Dan gaan we die uh, als mijn keuze doen. Oh, dat is goed. Ja, prima. Lekker, wel leuk. Wie is er meer, nog meerjarig? Uh, Tim Roth. 1961 uh, geboren. Hij yeah. uh, is onder andere uh, acteur van uh, The Incredible Hulk. Uh, Lie to Me heeft hij gedaan. Oh die uh, ja. Ja, ja, ik heb ja, beeld. Ja, van, Lie uh... to Me, dat was een van de eerste series waar het ging over hoe mensen reageren. Weet je wel? Het non-verbalen van mensen dat observeerde hij heel erg. Ik vond het wel een grappige serie. Want dat was een van de eerste series die daar echt over ging. Ja. Non-verbalen non communicatie. Hij kon er alles uit. Alles Nog wel een beetje door hoor. Later hebben ze dat bij uh, uh, weet je ook, uh, uh, Sherlock Holmes ook gedaan. Ja, die serie. klopt. Nou, ah, ik, vind het, ik vind het wel leuk. Het is wel grappig. Maar het gaat het te ver, weet je. Wat, dat, dat, dat die aan een klein friemeltje wat aan een vingertje hangt... iets kunnen achterhalen, weet je. Dan denk ik, nou, doe me normaal. Ja, huislovertje yeah. Goed, wie zijn er nog meerjarig? Ja, uh, Jan Paparazzi. Jan ja, Wat is echt een naam dan? Want ik heb er al overheen gelezen. Uh, ja, kon ik ook niet vinden. Oh. Doet, okay. doet niet de zaken. Ja. Okay. Nee, ja, Jan Paparazzi. Ja, Jan, die Paparazzi. Paparazzi. Jan Zwart heet hij of je. Okay. Sidney Bagnet is een uh, jazzgigant. Hij speelde de klarinet. En uh, hij, hij werd geboren in 1897. Echt een tijdje geleden. En hij ging ook dood op 14 mei. Dat was in 1959. En ja, altijd met die jazzgigant Hoe klinken ze ook alweer? Dat wil je altijd even horen natuurlijk. Nou, even een klein stukje van uh, onze Sidney Bagnet. Ja. Zijn we nog jonger, als je dit hoort zo? Dit is echt heel erg oud, dit. Hij heeft heel veel betekend in de jazzwereld. niet dus. Oké, okay, wie is wie er veel meer? Wat in de cabaretwereld heeft betekend was Erik Herfst. Hij is van 1937. Hij is niet oud geworden. Hij is tot 1985 had een, een tumor in zijn hoofd. Maar hij uh, is de oprichter van Lurelei. En dat was een cabaret. En die heeft echt zoveel bekende mensen opgeleid. Ook Gasparine de Jong en... Uh, Sylvia de Leur en... Uh, uh, weet je ze nou, zei van... Uh, Adele Bloemendaal en... ja, echt heel veel bekenden, ook Kees van Kooten. Oh, hey. En het is, uh, de hele Lurelei... was gewoon echt een fantastisch cabaret en heel erg bekend in de jaren zeventig zo'n ik. Patrick Bruel is vandaag jarig. Ja. Uh, die wordt van, hij wordt vandaag zijn 57, trouwens. En uh, uh, ja, ik noem even een hitje van hem, ik weet het gewoon niet. Uh, Cassé qua. la Voix. Het is zo'n nummer dat je al, de, al het publiek mee zit te schreeuwen. Cassé la foi. Oké, okay, um, nou okay. okay. Ja, en ik citeer Jolanda uh, even. Uh, ook al uh, is ze op leeftijd, uh, vindt ze hem nog steeds leuk. Uh, Martin Garrix, hij no. is ook vandaag jarig. Martin Garrix, oh, dat is van de turn-up the speakers. We gaan even voor. turn-up the speakers. Is ook wel lekker dit, hè? Hij is dus pas 20 wordt hij vandaag. Ach, belachelijk gewoon Deze Hij is gewoon wel wereldberoemd. Hij staat in ja. lijst, hè? Op oh, grote lijst van, uh, van dj's. Van ik, ik, zou, ook, ik, ik, ik ga even opzoeken wat hij verdient. Dat ben ik oh, wel benieuwd. Heel dat is wel veel. Heel belangrijk. Ja, en dat... hij is dus ook... Uh, hij werkt nu samen met John Martin. En die is dan weer gelieerd aan de Swedish House Mafia. En dat vond ik eigenlijk zelf ook erg lekker te muziek. Oh ja, dat is echt wel heel oud. Swedish House Mafia. Ja, vijf jaar of zo. Echt? Ik dacht het nou was je Nee hoor. Oké, okay, dat uh, nou goed. Uh, Nathalie Appleton van All Saints is vandaag jarig. Uh, All Saints. Die, die kennen het ook nog wel van Never. Never. Yeah, Lekker heel zoet. Pure Shores is ook van hun. Ze wordt vandaag 43. Nathalie Appleton. Ik dacht eerst dat ze ook te maken had met uh, de Appleton. Uh, de twee, die twee dames die ook. Uh, ja, dat is ook zo'n duo. Die maakt ook muziek. Twee keren in Goed. Goed, uh, de Martin, Martin Garrix uh, uh, yeah. verdient uh, op jaarbasis volgens Forbes uh, 17 miljoen dollar. 20 jaar, hè? 20 jaar we dan. doen iets echt heel vaak. <laughs> ja, ik heb die gozer in de straat gezien hè, met die hele dure wagen. Ik weet het niet. Ik denk echt dat we even moeten uitzoeken Wel komt hij aan die dure wagen? Hij is twintig hè? Ik denk ja. we moeten even kijken. Hoor. Ik ben steeds niet naar mijn eerste miljoen gekomen zelfs. Dat, dat, dat, ik doe iets niet goed. Oh, dat is echt moeilijk. En dan heb je ook nog, uh, dat, dat wou ik ook nog vertellen, Annemar Zwart. Die ja? is van 1985 ook al zo jong. Ja. Weet je? Zij, zij wordt uh, 31, zeg ik dat goed. Ja. ja? Maar zij is dus uh, een dame die werkt dus bij de EO. En die heeft dus allerlei... Uh, Dingen van Hip voor Nop en de anti-pest club en dat soort dingen. Misschien ken je dat via je kinderen. Nee, nog niet. Annemar zwart. Leuke, leuke meid. Kan Ach, je alles goed. anders zeggen? En vandaag wordt ze uh, ook 43 trouwens, net zoals Natalie Appleton, Senius cynies en Sinierske van deze plaat. Oh, ik heb even naar die videoclipjes zitten kijken van toen. Oh, wat een lekker ding is dat nog, hè? Ik je weer jong als je haar mee ziet, hè? Ja, uh, yeah. oh. Sennice en I Love your Smile. En verder, uh, nog even stilstaan. Dat is vandaag eigenlijk de overledingsdag is van B.B. King, hè? Ja, dat is alweer ook, een jaar geleden. B.B. Ja. King. Hey, ja. Hij ging dood in, 19, of in 2015. We gaan hem niet draaien, hoor. Zo traag. Dit is het plaatje wat gaat over zijn gitaar. Lucille. Daar heeft hij een heel verhaal bij. Erg leuk. Ik weet niet hoeveel vrouwen hij achter heeft gelaten, maar echt heel veel. En hij heeft ook heel veel geld verdiend, dus dat is ook wel mogelijk. Goed, kan ja, je nog iets uh, toevoegen aan een ja, Nederlanderreis? Uh, voor velen uh, heeft hij een verandering in het leven gebracht. Mark Zuckerberg is vandaag jarig. Oké. Okay. Even, ik heb zijn salaris ook al gezocht. Hij verdient uh, 1 dollar per jaar. Uh, uh, op papier, ja. Op papier, papier ja. ja, ja, ja. En, uh, hij heeft een, een vermogen van 2,3 miljard. Hij hoeft helemaal niks meer. Is hij ook niet degene die zeg maar een groot gedeelte van zijn uh, geld heeft overgemaakt... aan een goed doel of zo? Of naar een bepaalde instelling? Was nee, hij dat niet? Was ja, voor mij heeft hij dat ook gedaan. Maar uh, van, uh, hoe heet het? Uh, Bill Gates van uh, uh, Microsoft heeft dat ook gedaan. Oké. Okay. Nou, ik heb er nog één. Ik heb een gedeelte op onze Facebookpagina. Het is dus uh, uh, John Simon Asher Bruce. Yeah? Die uh, was uh, beter bekend als Jack Bruce. Die was bassist en zanger. En hij... Uh, heeft dus met de club Cream heeft oh, die ja. White Room gedaan. White In room. a White Room with. Ja, die hoesen van de Cream ja, waren het al gaat. Echt psychedelisch met ja. roken en allerlei vreemde Dus uh, Je kan kiezen, wil je deze of wil je Mac the Knife? Zo direct als de Jolande keuze. Uh, nou, daar gaan we nog even over hebben. Dat is wel een goed idee. Jack the uh, uh, Knife dan. Ik weet niet, ken ik niet Jack the Knife. Ja? Tijd voor ja, muziek and ammunition. Alweer. ammunition. Ja, alweer. very different alweer. If you're looking for tradition I'm castling my king En soms blijf ik een beetje aan de platen hangen. En vorige week draaide ik hem ook al. Maar hij is gewoon leuk. Ammunition. Guns and ammunition. Hij is al weer bezig met die herten. Nee, toch? Dat zou ze toch wel eens in oktober weer gaan beginnen? Wat zou? Met die herten? Uh, ja. Ja, na, ja, na het broedseizoen. Oh, ik weet niet. Wat ze hier aan doen waren dan? Maar goed. Uh, goed. Uh, dus zover deze plaat van Guns and ammunition van uh, Julie Talks. En uh, Mark is er meteen een grote fan van geworden. Ik Kent het ja. dat hele beentje niet? En, kijk. Ik leer het van de oudere generatie ook. Hè? Dat is wel leuk hè? Ja. De oudere generatie wordt vaak al een beetje afgedaan. Ja, die verhalen vader, die ken ik allemaal wel. En ik probeer mijn zoon ook al op te leiden met muziek, maar heel vaak dan probeert hij uit beleefdheid nog wel te luisteren. Dan zegt hij: Ja oké, okay. mag ik nou weer een plaatje opzetten? En wat ah, draait hij? Is en, dan enthousiast, vraag, ja. en dan vraag ik me wel af wat hij dan draait. Ja, een nieuw weefje. Weet je, dat zeurderige met die stemvervormers ook. Ik vind het echt niet om aan te horen. Maar ja, als je, als, je hebt hem wel een goede opleiding gegeven nu, op jouw manier. Ja, ja. Dus voor hetzelfde geld, als hij 20 is, heeft hij misschien ook zoveel miljoen per jaar. Hè? Huh? Net als ja, die huh? ene gast waar we het net over oh, hadden. Oh, je blijft erg, erg aan het geld hangen. Je bent ook, die, die Martin die, Garrix? Ja maar, je, ja, maar het gaat om de, gewoon smaakkeuze. De smaak van muziek moet gewoon wel goed ontwikkeld worden. Ja, maar als, weet je, als je er zoveel mee verdient, dan maakt het niet uit. Maar dan, nieuw dan heb je beetje aangeboord. nieuw weefje. Ja, ik vind het echt vreselijk. Maar ik snap ook niet. Die, die hele gang. Want er zitten heel veel zangers en rappers omheen. Om de New Wave heen. Dus een beetje pas gelijk ik dat ik een prijs heb gekregen. En. Uh, het, het zit er allemaal met voor. Dus... Zo, dat klinkt allemaal een beetje zo. Ik had, er, ik had er van de week nog een discussie over met mijn vriendin. Ja, die, die, vindt vindt ook het ook leuk. Een, die vond het ook een beetje helemaal geweldig. Ja? En, ik zou, en ze moeten wel even iets minder die, die, die, die, die, die stem hebben. Ja, min, iets. Hij is niet mooi afgewerkt. Nee, maar dat schijnt <laughs> helemaal hip te zijn om dat te doen. En echt ja. heel veel rappers doen het in Nederland. Een stemvervormer. En dat, weet je wel, met Cher uh, begonnen er ooit mee. Met die ene ja. plaat. Die begon met stem stemperformer. En En toen dag. in het Eurovisie Songfestival hadden ze daarmee gewonnen. Ja? Een van de uh, Zweedse of... Uh, Noor Noorse band. Ja? Die had toen ook een stukje met die geformerd. Nee. Oh, nee, nee, nee. het waren, was het was man. het waren mannen. Ja, oké. Okay. Maar goed, dus, ja, het is momenteel wordt het helemaal omarmd hier in de Nederlandse scene, in de rap scene. Maar goed, uh, goed. Uh, ja, het is uh, bijna half tien straks, dus voor te berichten. Ik heb nog wel een klein berichtje over ja. een Brits bruidspaar. Die heeft zich de woede van een van de gasten op de hals gehaald. Want die, kreeg, uh, een, uh, die gast die kreeg dus een mailtje na het feest. Van nou, je bijdrage van 100 pond lag niet echt in lijn met de warmte... die we van je ontvingen op het feest, citeert hij het mailtje. Voel je vrij om het bedrag alsnog aan te passen. Nou ja, het blijk, blijkbaar wist het bruidspaar dat de oud-collega recent nog een erfjes had gehad. Want daaraan wordt op een weinigvullende manier gerefereerd... gezien je situatie. Hm. En uh, ja, de adviezen van andere vormgebruikers, want die gast die was kwaad... had het op het uh, internetforum Mamsnet gezet. Nou ja, de, de adviezen van nou... Uh, dus, uh, nagels aan de schandpaal en zo. <laughs> Annuleer je check. Ah, die hebben wij niet meer tegenwoordig. Nee, checks, nee. Maar ja, Uiteindelijk heeft de mail beantwoord... met de opmerking dat vermoedelijk een misverstand betrof. En daarop is voorlopig nog geen antwoord gekomen. Okay. Ik denk ja. dat ze nu dit op uh, internet staat... dat ze helemaal een mond houden. Ja, precies. Nou, uh, we gaan even op het nieuws... Voor... Nou, niet nieuws. We gaan even... Uh... Zandvoort nieuws. Zandvoortse berichten. Sorry. Heb je al gedraaid. Ik ben in de war vandaag allemaal. Nou, ik probeer het even. Toebak te leeft. Toebak leeft. Ja. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Ongelooflijk. Je Ik heb niet zoveel geduld voor deze plaat. Nee, dat oh, gebeurt wel eens. Nee, op een oh. nee, gegeven moment denk ik, oh man, die plaat heb ik nog een keer gehad voor mij. Laat maar zitten, laat maar zitten, dames en heren. Het is er alweer tijd voor, namelijk de Zandvoortse Maar ah, Dan ben je toch nog niet helemaal de dement. Nee. Want dan heb je nog niet zoiets van, oh, leuk plaatje, je hebt nog nooit gehoord. Nee, nee, nee. Ja. Zandvoortse berichten. Goed, de Zandvoortse berichten. iets later dan je nee, gewend bent, maar hij zit er nog wel weer. Ja, precies. En dat was een heel druk. Ja, heel vaak weekend voor de Zandvoortse reddingsbrigade. Ja? Want Zandvoort was de afgelopen dagen natuurlijk een van de warmste plekken van Europa. En dat was op het strand goed te merken. De vrijwillige lifeguard van de Zandvoortse reddingsbrigade verleende in dat weekend in totaal 50 keer assistentie. Er werden 15 zoetgeraakte kinderen met hun ouders geredigd. 27 keer eerst de hulp verleend en op het water werden diverse watersportjes geholpen. En die boot deed het nou wel? Want het was een ja, beetje chillant, gemaakt. Keer. Ja, maar dat is niet van de reizigdegaan, die boot. Oh, die is wel, niet... oké. Okay. Nee, dat is aan de politie. Maar door de gevaarlijke combinatie van koud zeewater en maag oh. oostenwind hadden de lifeguards uh, echt. Uh, ze moesten echt op hun hoede zijn. Om, en ze hebben vanaf het water de baders en enkele zwemmen goed in de gaten gehouden. Maar gelukkig uh, de meeste kwamen de meesten niet verder dan hun knieën, want het was ook echt heel koud. Het zich heel koud, man. Ik voor... heb het gevoeld hoor, het Bijstjes. water. Maai. Oh, kijk, ja, kijk, degene die regelmatig in het water is. Maar daar heb je wel zo'n wetsoete aan, hè? Ja, maar ik ja. Leg er liggen er wel meer dan een uur in. Oké, okay, oh, dan mag het. Nou ja, goed. Ja, en traditiegetrouw opent uh, de watersportvereniging, uh, of heeft de watersportvereniging Zandvoort uh, afgelopen uh, hemelvaartweekend ook het seizoen geopend. Mede daardoor was het waarschijnlijk ook nog even iets drukker uh, op, het, uh, op het water. Ja. Dus uh, voor de reningspiegade. Ja, het bestaat al een aantal jaren. 50 jaar gaan ze het vieren. Ja, dat is echt nou, een goed, ja. mooie tijd zijn ze ermee bezig. Uh, goed. Verder, ja, op 3, uh, uh, 3 mei jongsleden heeft de voorzieningsrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan tegen het voornis van de rechtbank Noord-Holland. En dat gaat over de zaak uh, de. de, de, de Query, hoe spreek je dat eens uit? Ik kan die straat niet de uit. Quar e uh, van Uffertstraat. Quar van Kwarf. Kwarf. En Daar willen ze natuurlijk een huis gaan bouwen. En dat, uh, dat, dat grond willen ze verkopen. Het huis willen ze verkopen. En dat het geld wat ze daarmee verdienen. Willen ze een bunkerpark mee onderhouden. Wat er dan weer achter ligt. Maar de gemeente heeft sowieso van. Nee, het moet een natuurpark blijven. En die houden een poot stijf. Dus de, de, de Noord-Holland uh, rechtbank had de uitspraak gedaan. van Ze mogen daar op bouwen. De, had de gemeente had sowieso van. Nee, we zaten hem tegen. Terwijl de rechtbank had gezegd. Geef het nou vrij, laat het nou bouwen, het is klaar. Maar nu hebben ze het dus in een andere rechtbank gevonden. De Raad van State heeft dus gezegd van: nee, nee, de uitspraak is niet geldig, het moet opnieuw bekeken worden. Dus het is nog niet duidelijk of het nou wel mag of niet mag. Het wordt weer opnieuw bekeken. Man, als ze we straks wel gelijk krijgen, dan komt er toch een schadepost, een schadeclaim aan de gemeente. Nou, ik zie iemand hier die in de gemeente zit en ja, die denkt: ja. dat zal wel loslopen. Nee, nee, nee, nee, nee dat dat zeg je bent zeker niet. niet, zeker niet. Nou, maar ik, vind ik, het, ik ben wel bang dat het mij geld kost. Sportslepend iets vind ik dit. Maar goed, eh, anders zand voor te berichten, zijn. Ja, twee uh, wiel, uh, ja, wielrenners zijn uh, zondagochtend uh, op het fietspad van de Zandworstelaan naar Noordwijk. met elkaar in botsing geraakt. Ze kwamen beide uh, uh, dermate ernstig gewond. Uh, dat ze behandeld moesten worden in het ziekenhuis. Hallo? Ja, en. Ja, dus het is. Ja, ik heb yeah? het niet zo op wielrenners. Ze zijn altijd een beetje zo van: jij gaat maar aan de kant. Dus ja, ja, ja echt me werk, het is het ook weer niet. Aan de kant! Ja, het is altijd, ja, maar je zit in een pad dat roes. weer zit je dan, hè? Ja. Gewoon, gewoon een beetje sociaal blijven fietsen. Ook al, ook al zit je op, heb je een pakje aan met sponsors die je helemaal niet sponsoren, toch <laughs> moet je gewoon netjes. Ja, ja. ja. Je gelooft niet dat, je dat ze gesponsord worden. Nee, die nee. kopen gewoon ergens een, een, een, een, een, zo'n nu met ja? uh, heel groot jumbo of zo erop. Ja. En dan uh, denken ze, oh ja, stoer. Ja, oké. Okay. Nou, dat zou best kunnen. Ja, ik bedoel, ja, ik het ook niet. Ik ben altijd wel verbaasd, als je van die mannen ziet fietsen... met toch wel een <coughs> iets groter lichaam. Ik denk, die worden ook gesponsord ook. Oké. Okay. Iets groter lichaam. Ja, wees dan blij ze fietsen. Ja, dat is waar. Nee, dat heel goed. Het is de beste training die je kan bedenken om ja. inderdaad... Uh... Ik trap niet weer in die valkaal om weer over dat... Dat te beginnen, want dat is echt zo mijn... Uh, ja, en tok, hè? want ja, sporten, we hebben net gezien, is helemaal niet zo... Hier, sporten nu weer, hè? Is dit, is, dit is het derde ongeluk met sporten al. Uh. Ja. Sporten, doe het niet, of verhoog je ziektekostenverzekering. Ga ja, gewoon wat langer wandelen. Oké, okay, het is tijd voor die landenkeuze, dames en heren. Ja. Tot zover de Zandvoortse berichten. Cream met white room. Ongelooflijk, dames en heren. ongetwijfeld wel bekend Moderne Modern plaatje. En het ja. lijkt ook een beetje... Volgens mij hebben deze mensen op boedstok gespeeld. Ik weet het niet de zeker. Je Ik dacht dat je het net over Martin Garrick. had en zo. Dat dat leuk ja. was. Ja, dat was leuk. Nee, die mocht niet. Okay. Ik wilde eigenlijk de Swedish ja, oh. Dream hier bij ZierfM in de zaterdagmorgen. In een white room, with black curtains, in the station. Nou hoor, zover de de Jolandekeuze deze week uh, cream en dat komt omdat namelijk één van de bandleden uh, jarig zou zijn. Uh, Jack Bruce was klokken Jack Bruce. En hij is helaas ook al overleden zie ik trouwens. In 2014 is hij overleden. Jack Bruce N uh, van Cream heeft later ook wat andere muziek gemaakt. Het, het, <laughs> uh, het nummer is afgelopen. U kunt uw radio weer harder zetten. Nou, hou eens even. Nee, Hij had u als harder moeten zetten met dit nummer. Het mag ook wel eens lekker muziek gedraaid worden. Hoor. Ook huh? wel eens. Is nou, staat hoog genoteerd in de top 2000. Het is echt heel goede muziek is het dan. Ik heb dat... gezocht in de top 2000, maar ik kon hem niet vinden. Nee, daar staat. Nou, dan weet ik het ook even niet. Oh, niks, Nee, daar staat Adel in. Adel. Oh, ja. nee, oh, die maakt ook heel leuke muziek. Hello. Ook, hè? Hello. Ja. Goed, nou, wat. The... Man, wat man, the... What the... What the, what the fuck, man? man. Goed, eh, dat moest er even uit. Het is uh, bijna alweer tien uur straks, er tien een de je goede goedemorgen gezond wordt. Vanuit Hoogland natuurlijk. En wij hebben nog veel meer wetenswaardigheden. Ik heb gisteren even Jeroen Pauw zitten kijken. Het was echt een leuke uitzending. Hij wordt ook wel steeds grappiger, gewoon Jeroen Pauw. Hij had Jos van Rij uitgenodigd. Die is natuurlijk. Uh, veroordeeld voor twee jaar... omdat hij namelijk eh, fraude heeft gepleegd... omkoping... Wat hij heeft, de, de, de, de, verkiezingsfraude, omkoping... en lekken uit vertrouwen, vertrouwenscommissie. Hij heeft natuurlijk... Uh, zakenreisjes gedaan. Hij Samen met een, on, een aannemer... is hij met zijn privéjet meegegaan. Uh, uh, toen heeft hij wel geld overgemaakt... vijfpillende euro, want hij wilde altijd zijn eigen... reis wel betalen. Maar hij ging wel met die... zakenpartner mee... En uh, die heeft ook heel veel uh, opdrachten via de gemeente gekregen... van uh, Jos van Rij. Dus, en het grappige is... Uh, Isia Heksen stond erbij, uh, zat erbij. En die staat tegenover me. Die zat er echt zo aan te kijken. Wat hij nou toch allemaal vertelt? Het is echt de Poetin van Nederland gewoon. Wat is die man toch raar bezig. En ook de uitdrukkingen die hij had. Het, is, het lijkt de kastapo wel. Justitie lijkt hier in Nederland de kastapo. En, en sinds de Tweede Wereldoorlog... is er niet zo'n heftige huiszoeking geweest. En dan bij mij thuis. Het is belachelijk dat ik gewoon ook behandeld ben. Het is... Uh, hoe zei die in de krant ook alweer? Het is knetterkrom allemaal. Dus, uh, ik, de man wat? Knetterkrom. <laughs> knetterkrom. <laughs> het is knetterkrom justitie. Ze hebben me zo behandeld. Ze hebben me beschadigd. Ik heb het allemaal uit goede wil gedaan. Ik wilde de, de maatschappij helpen. En dan heeft de maatschappij ook wel geholpen. Alleen... Niet op een helemaal nette manier. Dus uh, ik ben benieuwd of je echt twee jaar gaat zitten... of dat hij uiteindelijk toch nog weer vrijkomt. Jorst van Rij, het is een leuk spektakel. En ook leuk om hem te zien praten. Want hij gelooft echt puur in zijn onschuld. Oh, onschuld, ik heb dit... Dit is me aangedaan gewoon. Erg leuk om dat uh, bezig... U uh, nou mee bezig te houden. Goed, uh, ik zie nog meer andere berichten. Ja, er is... Uh... Onderzoekers hebben een coating ontwikkeld die fruit zelfs als het niet gekoeld wordt, meer dan een week vast kan houden. Dat is okay. goed nieuws voor aardbeien en bananen. En ja. maar het is een proteïne die komt voor in zijde, fibroïne. En uh, het, is, het is volledig afbreekbaar, maar het beschermt en stabiliseert uh, de, de materialen. Oké, okay, dus uh, dan... ja, ik ben heel maar benieuwd. Maar is, is dat ook wel goed voor je? Dat je? Moet je het dan eerst wassen? Of kun je het gewoon opeten en dan het blijft het gewoon heel erg het is afbreekbaar, je... dus het is natuurlijk. Oké. Okay. En hoe langer de aardbeien dus aan water dan werd blootgesteld... hoe dikker en steviger de coating werd. Dus ik weet niet, als die aardbeien opeten dan wordt die coating dan ook dikker in je, in je maag. Je weet het niet. Een beetje eng eigenlijk. Als ik dikker word, dan raak ik al Doe me niet dan. Nee, maar het is wel... Ze dus we hebben een experiment uitgevoerd, ook met bananen. Ja? En de bananen, bananen rijpen ook nadat ze geplukt zijn nog door. En uit onderzoek blijkt dat de coating ervoor zorgt... dat ze langzamer rijpen en hij blijft steviger... zodat het schil niet zacht wordt. Nou ja, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Oké. Okay. Klinkt ook wel een beetje eng. Oké, okay, ze hebben een coating ontwikkeld. Dus die gaan... Nou ja, Uitsnuiven. Op, op bananen vind ik het nog wel prima, weet je. Blij, die, dat haal je eraf. Ja. Dus, maar op je aardbei... Een coating spuiten. Ja. Nou. Goed. Nou, nou, je kan er ook gewoon epoxy overheen spuiten. Ja. ja. Blijft laten, het ook heel lang goed. Laten plastificeren. Ja. Ja, het ja, ja. Ja, blijft heel lang Goed. Ja. Nergens last van. Ook. Hier nog een heel eng uh, artikel, maar dan moeten we misschien naar het volgende plaat uh, ja, rijden. Zullen we maar kunnen Marcus? Ja, we hebben. Uh, kijk nog even uit wat je op Facebook zet. Ja. Want uh, voor je het weet, wordt het er vanaf gehaald. Uh, want Facebook doet het woord geitenneuker. Doet hij in de ban. Uh, oh. Het is verboden. Ja. Je mag geen. Uh, als er. Uh, weet het? Uh, als er iemand geitenneuker neerzet. Ja. en... Uh, je en een, iemand geeft het aan van dit is een fout bericht, ja? dan wordt het er van afgehaald. Het is van denken, denk is die zit hier achter, volgens mij. Ja, die nee. twee islamitische ja, dingen. Het heeft, het heeft te maken met natuurlijk de hele, het hele gebeuren rondom Erdogan, dat hij een, een geitenneuker werd ja. genoemd. Ja, de vri oh, vrijheid van meningsuiting is zo geweest. Hou eens op met het roepen van allerlei chockerende dingen gewoon. En we moeten ook een beetje rekening houden met onze Turkse medemens. Die zijn goed geïntegreerd. Ik hoorde pas geleden. Uh, de oude kamervoorzitter. Die, uh, had, die is van 4 en 5 mei. Hè? die organiseert dat. En die zat in de taxi. en die zat bij een Turkse meneer. taxichauffeur. en ook zijn zoon zat erbij. En ze zegt van nou oh, lekker hè, dat het morgen mooi weer wordt. met ik op de dam. in die Turkse meneer. die al heel wat jaar is in Nederland. die had gezegd. Uh, de dam. Wat, wat is de dam 4 mei? die wist nog steeds niet van dodenherdenking op de dam. Een Amsterdamse. Taxi heel raar. Die zoon die ook op school zat, wist er ook niks van. De dag zegt ze van, oh ze zijn misschien niet zo goed geïntegreerd in Nederland. Nee. Nee. Dus, maar goed, we moeten ze een kans geven. We moeten ze een kans geven, gewoon vind ik. Echt. Ja. Dacht het wel. Good heart, bad heart. Hier in de zaterdagmorgen. Hard voor tien. Fijn dat u het luistert. Get Bad Hart! Ja, zo goed als zo kwaad als het gaat. Ze heeft over een nieuwe CD al een geruime tijd van mij, verder al een jaar zoiets. En dat gaat over het pijn in haar leven. Dit was haar grote hit natuurlijk, over de liefde en hoe het allemaal gaat. Kom op mensen, een beetje verdraagzaam, en een beetje liefde voor elkaar. Ja. En dan is het een heel betere wereld. Ja, dat vind ik ook een veel mooiere wereld gewoon. Je moet die vluchtelingen allemaal met open armen ontvangen. Want die luchtbrug die moeten we binnenkort gewoon gaan sluiten. Want echt, echt, die Erdogan, we moeten hem echt die 6 miljard terugvragen. Dat is echt prima bezig. Is. Weet ik niet hoor. Maar het is niet zo goed. Dus die luchtbrug gaat sluiten. Laat al die vluchtelingen gewoon maar met die boten komen. Laten we ze ook begeleiden gewoon. Moeten wel al die Joden uit Nederland. Dat is wel zo, wat ik begrepen. Ja. Dat, dat is wel zo. Dat, nou ja, ja helaas. Nou ja, de Joden zijn door de jaren heen toch altijd de, de lul geweest. Al vanaf uh, eh, Jezus Christus. Dus uh, ja, wel ja moet iemand een uh, sigaar zijn natuurlijk. Ja, dus, uh, anders waren het de anderen geweest. Ja, ja precies. Ja. Nou goed, uh, deze groepering is al de lul. Dus laten we het gewoon maar bij deze groepering houden dan. Oh. Zo is dat de oplossing. Daar zijn we gewend aan. Ja, nee, absoluut. Ja, het is nog even een groot hoofdstuk: probleemhoofdstuk. Rusland en Turkije. Hoe gaan we daarmee om? En vooral, nou, Rusland is natuurlijk ook wel interessant met al die uh, doping ja, Schandaal. En jij bent net in Turkije geweest. Heb je iets gemerkt daar? Nee, natuurlijk. Maar ik, ik zit in uh, de vakantieresorten met allemaal die torens en die. Je bent er ook helemaal niet van af geweest? Nee, Ik ben wel even een klein beetje de hotel uitgelopen. Ik dacht, nou, vind ik wel heel vet. Gaan we snel terug? Ja. ja. En dan gaan ja. we vaak ja, zo. Het echt, oh, het over een, een half uurtje. Is, ja, ja, precies. Over een half uurtje gaat hij weer open. Dan kan ik weer... Gratis eten. Je ja. Snel terug, anders ben ik te laat. Ja, vreselijk. <laughs> Want ik heb hiervoor betaald. Ja. Zo werkt het er... dus. Kei. All ik, in. Ik heb hier trouwens ook een filmpje. Dat is ook ongelooflijk. Ja. Het was natuurlijk gisteren vrijdag de 13e Heb je daar last van <gut> nee, gehad? Nee. Nee, maar er was een trein. Uh, en uh, die, die kon niet meer stoppen voor een vrachtwagen die op het spoor stond. Yeah. Dus de, manier, de machinist is de rijtuigen doorgerend... om iedereen te waarschuwen op de grond te gaan liggen. Yeah. En waarschijnlijk heeft hij hiermee tientallen levens gered. Wauw, stoer En uh, er is een filmpje, er staat noodweilig ook een filmpje van ook, hoor. <lacht> op Facebook. Ja. Ja. Uiteraard, uiteraard. En dan zie je de mensen dan toch eventjes van... Uh, hij rent. Liggen, liggen, liggen. Liggen, oh, liggen. Ze oh, gaan ze allemaal. Kijk. En uh, nou, godzijdank. Maar vrijdag 13 net, dat is toch ook wel heel uh, duidelijk dan? Ja, ja, dat geloof je ook wel. Uh... Liggen, hou je vast. Ik ben nog niet Krijg je nog een beeld te zien dat hier. Nee, je ziet niet hoe mensen in, in de. Waar vonden ze het? We hebben dus reageren. blijkbaar dus overal camera's in de trein hangen, hè? Ja. Blijkbaar. Ik ga alleen zo even op Facebook eventjes delen. Precies. Kan je nog even kijken. Dit, maar ik vind dit wel, is weer een held gewoon. Echt een, een held, held. Ja, ja uh, je, je kent het wel dat je... Uh, ik weet eigenlijk niet of jullie dat kennen. Nee, ik ik zelf wel. Yes. Dat je um, al je lichtknopjes en zo... Ja? tegenwoordig in je huis... Ja? die kun je tegenwoordig met je smartphone bedienen. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Nee, wij zijn van de oude generatie. Okay. Wij lopen nou, naartoe. Uh, wij wij um, uh, hebben dus zeg maar een appje op je telefoon. Ja? En dan kun je dus je lichtknopjes... en je geluidsinstallatie... en alles kun je ermee bedienen. Ja. Maar ja, eigenlijk is het ook wel een beetje onhandig... want je moet elke keer je telefoon hebben... en die moet je weer unlocken en dat soort dingen. Dus daarom is nu het bedrijf... Ja. Um, NUIMO yeah. is uh, uh, gekomen met een, met een ja, universele afstandsbediening voor al die gadgets. Yeah. Zodat je niet je telefoon hoeft te gebruiken. Het even dan, unlocks my car. Zoiets. So ja, da, een beetje dat idee. Yeah. Ja. En dan kun je hem dus... Die kun je echt plaatsen in je huis. En dan kun je gewoon ja, je verlichting ermee bedienen. En je geluid harder zetten. En je verwarming anders instellen. En de ramen dicht doen. En alles kun je ermee doen. Yeah. En ja... Eigenlijk gaan we gewoon weer terug naar waar we vandaan komen. Daar ja, komt het ja, op neer. Dat, was, dat klinkt het wel een beetje. Eerst alles op je app. Dat is best wel een gedoe. Laat ik nu gewoon nog één punt toelopen waar ik alles aan kan Maar ja, op zich, het fijne is wel weer dat je van... Het is, ze hebben een knopje ermee bediend. Of uh, van gemaakt. Waar, waar je aan kan draaien. Waar je overheen kan swipen. Waar je... Uh, uh, um, uh, op kan drukken. En er zitten heel veel functies in. Oh, het ja? is even oefenen om er alles goed onder de knie te krijgen. Yeah. Maar het zorgt er wel voor dat je dus je muziek ermee kan bedienen. En je licht. En alles kun je ermee bedienen. Okay. Uh, lichtknopje. Uh, ja, wat zijn de prijzen? Ja, en doe gok. euro? Nee, 159. Oh, uh, man, dat valt er altijd. Maar oh, die kan je voor je vader vragen, Wilco? Nou, ik ben binnenkort jarig. Ja. Dan krijg je het in één keer, weet je wel? wordt zo oh, veel. Ja, ik ga zoveel. Jouw oh, dat is Oh, dat is altijd zo, vind ik altijd zo, als je, ik ben dan, nou, vlak bij Sindeklaasjaren, ja? en dan ga je het combineren, dan krijg je altijd zo'n net, net, niet, net niet. Weet je wel? krijg juist een heel duur cadeau. krijg ik dan. Ja? Ja, het is wel grappig, ik ben namelijk ook op zaterdag jaren of op 4 juni. En dan zit ik hier ook gewoon. En uh, dat is al eerder, vroeger al een paar keer, hè? Ja, toen kwamen ze hierheen. Ja, klopt. Heb je dan niet dat je dan niet meer weet wat je moet vragen? Ja, ik. Heb alles in het leven heb ik al natuurlijk, hè? Ja. Bedoel, als je zo'n carrière van mij, als mij opbouwt, op dan heb je gewoon alles, heb je al bereikt in het leven. Ja, ja, ja. precies. Ja, ik ja, bedoel, je hebt een auto. Ik heb een auto. Kijk, het is dan niet de Ferrari, maar hij, hij, hij, hij rijdt. Hij is wel rood. Hij rijdt. Ja, hij is wel rood. En oh. ik past heel veel in. En eh, ik heb ook twee lieve kinderen en een mooie vrouw. Ja, Muziek smaak zou wat beter kunnen. Maar... Muziek smaak zou beter kunnen als... Kijk, zal ik, zal ik het toch weer eens proberen? Kijk, op dit. Ja, lekker ah, zacht plaatje dames en heren. Ik zie Marcus al genieten. Woehoe. Je dit zeg? De Format en See Does It Know ...het Van alweer een hele tijd geleden. En uh, dat kan je ook verwachten hier in zaterdagmorgen. Het is het uh, toepakkleven. Het loopt tegen 10 uur. Straks het in de goede manier? Stand de lijnen zijn oké okay bevonden. Ik heb ze even getast. Dus er zit weer een heel team daar. Uh, die zou je daar naartoe kunnen gaan? Dan kunnen ze je ontvangen. Daar leuk. Goed. Nog uh, wat Een paar weetjes. Dan in één keer. Valt het stil? Het valt in een... Nou ja, ik heb al een weetje, maar het gaat over iets heel ver weg. Oh. Want het Taj Mahal, het bekendste monument in India, heeft te lijden van een insectenplaag. Er is een muggensoort ja? die voortdurend het schitterende witte marmer onder. Okay. En de westzijde is helemaal bezaaid met vlekken. En dat uh, schijnt een of andere mug te zijn. De Guldigironomus. Kijk nou, ik dacht al dat het heel die zijn. Het klinkt heel mooi, zijn, maar het schijnt alles ja, ja. Maar uh, ja, het schijnt dus echt te zijn dat uh, omdat er geen regen is. En dan wordt ze heel erg aangetrokken door, uh, door de schittering van, uh, van het Taj Mahal zelf. Oh, okay. Dus als het weer gaat regenen en dan gaat het uh, hopelijk uh, weer, is het weer over. En uh, het gaat niet de stenen voor altijd bevu bevuilen. Maar uh, ja, het, is, het staat ook al heel lang. Sinds de 17e eeuw, hè? Okay. Is cultureel erfgoed een trek jaarlijk meer dan zes. IS, IS is er niet langs geweest, wat gek. Hè? Huh? IS is nog niet langs geweest. Gelukkig. Nee, oké. Okay. Nee, maar het zijn, het zijn veel uh, um, uh, moslimmensen daar. Die even uh, goed. Okay. Ja, erfgoed. ja toch. Nou goed, het is altijd wel maf dat, dat, dat soort beestjes die de heel veel ellende doen, die hebben een hele mooie naam altijd. Hè? Ja, hè? dat is altijd wel apart, vind ik. Ja. ja. Ja, en Google wil uh, vrouwelijke emoticons uh, voor meer gelijkheid. Uh, er zijn uh, een heleboel emoticons zoals de dokter... en de, uh, de, de afgestudeerde en de, de, de, de lasser en zo. En die, Dat zijn allemaal mannen. En uh, ja Google uh, vindt het, uh, vindt het uh, ja, niet uh, gelijkheid. Dus ze willen dat je ook kan aanklikken dat het een vrouwtje is. Oké. Okay. Oh, die manier. Nee, ik zet, maar is het voor vrouwen wel genoeg, uh, noem je dat emoticons... Om hun emoties allemaal te kunnen uiten. Want vrouwen die hebben natuurlijk altijd nog weer tussenemoties, hè? Ja. tussen emoties. Tussen ja, emoties? Wij mannen hebben vrij duidelijk emoties. Het is van zeg maar, je bent boos! Of, of ik ben of blij. Of ik ben blij. Er is ja. bijna geen tussen emoties. Wij zitten stiekem te gift in onszelf. En te mopperen. En de silent ja. treatment. Ja, en zo. ja dat ja. soort dingen. Dat, de dat, daar hebben vrouwen veel meer he? he? last van. Ja, dus ja. daar moeten misschien meer emoticons voorkomen. Ja, maar hoe, hoe maak hoor, je trans? een emoticon voor de silent treatment? Uh, ja, dat is best wel lastig. Maar het is meer een beetje grommend, denk ik. Ja, zoiets. Uh, dat, dat, dat is een goede. Het is best wel moeilijk om nou, voor ja, de vrouwen passende emoticons te komen. Ja, dat maar daarom worden... zijn er ook zoveel. Er zijn zoveel emoticons. Ja, dat zijn er wel. Oké, okay, dus ze dus komen redelijk uh, aan het trekken, zeg maar. Nou, straks het in een goede morgen, Zandvoort. Ja. Het wordt weer een fijn weekend. Wij spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe een aflevering. Een de Pinksterdag. Oh, Pinkster ja. is er aan het ja, komen. Niks gemerkt. Oh, niks zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS.